Rusland zegt dat het een grote Oekraïnse droneaanval op zijn vloot heeft afgeslagen. Doelwit waren schepen van de Zwarte Zeevloot in Sebastopol op de Krim. Het Oekraïnse schiereiland dat in 2014 door Rusland werd bezet. Zeker één oorlogsschip zou zijn geraakt, maar volgens Rusland is de schade niet ernstig. Verder zouden alle drones zijn neergehaald. Oekraïne heeft nog niets over de droneaanval gezegd.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 Een 75-jarige Pakistaanse gevangene van Guantanamo Bay... is vandaag vrijgelaten en teruggebracht naar Pakistan. Sefula Paracha is daar herenigd met zijn familie. De zakenman heeft bijna 18 jaar vastgezeten in de Amerikaanse gevangenis op Cuba. Hij zou geholpen hebben met het plannen van aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Maar hij is nooit aangeklaagd of berecht. Paracha is vrijgelaten omdat hij volgens de VS geen bedreiging meer vormt.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Concierge by the bikes and up the stairs, I snap the latch and creep in. The clone. Find a bomb, avoid a fight, show your man Heel raar, ik luister altijd op zaterdagmiddag naar de radio, tussen twee en vijf. Jij ook, Benno? Ja, nou ja, sterker nog, ik ben op de radio. Jij bent dan ook op de radio en ik ben dan ook op de radio. Gezellig. Dus dan luisteren vanzelf natuurlijk naar uh, Listen to the Radio. Ja, een leuke plaat uit de jaren tachtig. Tom Robinson uh, was uh, dat als eerste na het nieuws en weer van uh, vier uur alweer de tijd vliegt voorbij. En Jaap Reesema is geen kleine jongen hoor, die heeft al heel veel iets uh, uitgebracht. Ook in uh, België is hij heel erg groot. Waarom vermeld ik hem? Nou, straks is hij in Entertainment fuel bij Fred uur. Live in de studio. Nou, live in de studio weet ik niet. Dat vermoed ik van niet. Daar heeft hij veel te druk voor. Oh, dat Dat zal telefonisch gebeuren. Oké. En wat gaan we daar nu allemaal doen? Nou, we gaan ook telefonisch naar Randall Lawson. Die is ook weer in zijn eigen wereldje. Hij is op Arsen. Hij is bij het laatste evenement van ITCC, de. Youngtimers Timers Car Challenge. En uh, we gaan natuurlijk praten over Formule 1... ...want het is weer een Formule 1. Wie, wie ken? Ja, volgens mij moest een uh, ...die uh, Liam uh, Lawson, waar ik het uh, vorige ja. keer ook over had... ...volgens mij uh, kon hij uh, nu uh, meerijden in de oh, Formule okay. 1. Hij heeft nou. meegereden, maar uh, misschien weet uh, Randall uh, daar ook wel wat van. Ja, en uh, Randall wil ook praten over dat, uh, dat geintje, over dat geld... Met ...van Red Bull en dat Oh ook. ja. Dan hebben we nog uh, beest van de week. Maar ik heb een, uh, een wetenschappelijk onderzoek uh, op de kop weten te tikken. Via National Geographic. En over uh, dat uh, katten dus uh, hun de stem van hun baas herkennen. En als zodanig reageren. Dat is een... Uh... Mm. Dus we gaan uh, ons bezighouden met uh, wetenschap. Dan natuurlijk sluiten ja, we af. Ja, beest van de week. Maar ik zit te denken, je kan beter een uh, keer uh, beest van de week uh, een uh, spaarvarken doen. Uh, dat, past, <laughs> dat past meer bij deze tijd eigenlijk, <laughs> of niet? Ja. Ja, ja. Dat, uh, dat, ja inderdaad. Uh, nou, uh, we sluiten af met themadagen voor de komende weken. En dan heb ik natuurlijk een klein lijstje bij. En bij sommigen ga ik het even toelichten. Zoals november. Wat is november? Uh, begin november. Hmm. Nou. Oh, en dat ga ik straks uitleggen. Moet je bewegen waarschijnlijk? Nee, of niet. nee, nee. nee, nee? Het is anders. Oh, jeetje mijn neutje. Ja. Nou ja, ja, dat hoor je straks uh, in dit deel van uh, Zandvoort op zaterdag. Lekker blijven luisteren, lekker temperatuur vandaag. Hè. We hadden vandaag de warmste dag van uh, 29 oktober. Het record van 2005 uh, is uit uh, de boeken uh, gegaan. Uh, zo, oké. Nou ja. 0,3 graden zaten we erboven. boven. Zo, zo. Ongelooflijk. Ja. dat ik het verwarm had. Ja, ja. <laughs> ik, uh, ik zeg verder niks. Uh, ik ga een plaat draaien. Is oh ja, oh ja. ja of wil nog wat idee. anders ja. melden? Nee, nee, nee. Ik nee. geloof niks. Oh, we gaan uh, dansen. Dancing down the street. Hier is uh, de Pieter Schakband. dancing down the street. Gotta move your feet. Go and dancing down the street. Weer uh, zo'n single uit de jaren tachtig. De Pieter Schak-Band en Going Dancing Down the Street. Nou, het is uh, enorm spannend uh, daarin, uh, Marken. Wat we krijgen al uh, berichten van Jan van der Leden... die de wedstrijd in de gaten houdt. Eerst een uh, strafschop uh, voor Marken. Toen werd het uh, 4-3. Maar gelukkig net uh, Buts uh, ook weer een uh, strafschop uh, gekregen. Dus uh, daarmee werd het 4 tegen 4. Nou, hoe de wedstrijd verder afloopt... hoor je ze dadelijk van uh, Jan van der Leden. Want we gaan hem gewoon weer even bellen, hè. Dan zitten we tegen het einde van de, de tweede helft weer. Oh yeah, maar je zal hem maar. And a night to remember. When you love We plaatsen ook zo het barboek in kunnen van Sandra Lissenberg en Dolly Tampirik, de podcast. Waar we het eerst uur aandacht aan besteden bij Zalvert op zaterdag. wat een Night to Remember, ja die hoort er zeker bij in de ja. disco, in de chin en dergelijke. Jan, dat ken je ook nog wel hè, die tijd. Ja, absoluut. Ja. Ik heb er zelf jarenlang gewerkt in missies. Ja, nou ja, dat bedoel ik. Dus, uh, ja. Mooie tijden en uh, zijn het ook mooie tijden op het veld of uh, wat is er allemaal aan de hand met die strafschoppen? Het is 4-4 uh, in, intussen. Het is uh, echt heel, heel spannend. Het tempo is behoorlijk omhoog gegaan. Op een gegeven moment uh, kreeg uh, Marken een behoorlijk cadeautje van de scheidsrechter in de vorm van een strafschop. Het is gewoon een, gewoon een normale schouderdeel. Nou, hij, hij legde hem gelijk op zijn tip. En het werd uh, 4-3 voor Marken. Maar uh, twee tellen later was het, was het andersom. Kregen wij ook weer een cadeautje. Dus hij gaf hem gewoon terug. En put had er toen keihard in. Kijk, ja, nou ja, maar wel goed dat hij dat, hij dat dan ook uh, merkt, zeg maar, die scheids. En dat hij hem teruggeeft. Jawel, ja, wel maar... Je mag gewoon niet, uh, niet twee strafstoppen geven. Hoor. Nee, nee, het, sla het slaat nergens op. Nee. Dus, nou ja, in ieder geval, we staan weer gelijk. Maar uh, ja. nu? Het is, het is gewoon echt spannend. Het is, uh, er wordt nu... We hebben nog... Uh... Een paar minuten op de klok, volgens mij een 87 minuten, als ik het goed ziet. En, eh, uh, ja. Elke avond kan een doelpunt zijn. Nu gaat Mark er Mark weer uit. Die gaat. Die gaat Dani voor, daarbij. Dani heeft al een gele kaart. En ik vrees dat hij nu zijn tweede krijgt. Dus Dani heeft nu een rode kaart. Zijn tweede gele kaart. Mm. Nou ja, ik hoor dat uh, de mensen in Marken er blij mee zijn, in ieder geval. Mark, die, die is echt wel zin ja, maar, Het is uh, al uh, 30 meter buiten het strafgebied Dus uh, er is niet zo heel veel uh, aan de hand op dit moment Maar het is toch zo, blijf blijft even oppassen Want elk, uh, elk doelpunt aan een van die twee kanten is echt op, zal echt beslissend zijn Ja. En, en wij hebben kans gemist, Mark heeft kans gemist Mark stond net vrij voor Dani, schiet hem naast Salim die komt alleen voor de keeper. Die schiet in zijn handen. Dus kansen zijn er. Ja, ik hoor het fluitje, dus... Uh... Ja, een die gaat nu liggen in het stadsgebied. Die wordt nu overeind geholpen door uh, Koen. En die jongens is gewoon een tijd Ja, dat wou ik zeggen. Daar ja. lijkt het wel op. Die zijn blij met dat ene punt. Ja. Dus Gijsweg, de scheidsrechter zus zit een beetje... Koen Begilsen wordt een beetje pissig... Dan staan we op jongen, weet je wel. Dat, uh, je kent dat situatie wel. Ja. Ja. Uh, nou, de vrije trap gaat nu genomen worden. Wordt ingebracht door de aanvoerder. En de vrije trap voor, uh, voor ons te zijn. Nou ja, dan moet het uh, niet, nu gebeuren. Ja, ik... Uh, het, is, het is inmiddels uh, tijd op de klok, dus... Uh, nou, hij zal al een minuut of vijf door laten gaan. Dat, uh... Ja, nou ja, wij kunnen het uh, niet helemaal live uh, meenemen. Maar mocht er uh, verandering in komen, dan hoor ik het uh, graag even. Ik, uh, ik zal het je hebben. En, en dan uh, kunnen we het uh, aan de luisteraars doorgeven. Dankjewel Jan okay. van der Leden en uh, fijne zaterdagavond. Toch. En niet te veel niet hè, van de week. Tijdens, uh, tijdens Halloween. Uh, ja, <laughs> nee, ik hoor al, al ja, hoorde allemaal ruis. Hoorde jij dat ook? Ik heb ja, ja, geen idee hoor. Ik, ik, uh, wat ik, ik uh, wat denk uh, een leuk zeegeluidje. Ja, ja, uh, ja, dat dacht ik ook, maar ja. uh, dat is uh, niet uh, helemaal de bedoeling. Maar ja. dit is wel uh, de bedoeling, want uh, ja, Halloween, hè? daar hebben we het over. Ja, <laughs> de uh, Coastbusters. Oh ja, ja. geweldig hoor. Die hoort erbij. meteen de Pit Report met Randall Lawson. Live vanuit Assen. De komende maandag uh, is het uh, officieel uh, Halloween, hè? 31 oktober. En uh, ja, dat feest dat, uh, wordt steeds belangrijker uh, hier in uh, Nederland. Vandaar dat we ook de uh, Ghostbusters uh, draaiden. Vanavond trouwens een uh, Halloween parade vanaf uh, half negen, vanaf het uh, Stationsplein. En daar kan je ook verkleed uh, mee aan uh, doen. En uh, misschien vindt hij nu al plaats in de uh, parade, Want ik hoorde net verhalen over Rendel, klopt dat? Ja Rendel, goedemiddag. Ja. Goedemiddag. ben je ja. er nog? Ja, we zijn er, ja, we zijn er. Ja, we zijn er, we zijn er. En Walt Rendol, ja. jij, jij loopt nu ook al verkleed rond. Ik loop uh, in een kilt op een heel, heel zonnig assen. En uh, ik sta de uh, startgit uh, van uh, onze de zee voor een tweede wedstrijd alweer vandaag. Zo, zo, zo. Maar waarom uh, verkleed? Is het, uh, uh, is het van toepassing op de auto's die het rijden? Ja, we hebben sowieso een uh, aantal jongens uit Schotland met over en ik doe die keelte altijd aan om de rijders heel erg te ontstressen Dat werkt enorm goed en uh, als je minder gestrest een wedstrijd ingaat uh, met een grote smaal dan uh, ga je sowieso sneller ja. en dan gebeurt er ook minder ongeluk. Ja, daar nou, hoort het van al week ook over. Ja, dat is leuk. Ja. Ja, helemaal goed. <laughs> maar uh, uh, je hebt toch wel een broekje aan, hè? Uh. Nou, dat vraagt iedereen zich af. Maar ik heb net met mijn blote kont heb ik op een motorkap gezeten. Ik ga je nieuws horen. Ik geloof dat ze allemaal niet meer gestresst zijn nu. Ja, wel, wel, wel. ja, en de foto's sturen gelukkig hopelijk niet op Facebook, of wel? Ja, uh, nou, en, uh, er stonden wel ook fotografen bij. Dus ik weet niet wat er geplaatst gaat worden. Maar het is niet voor kinderen Zullen we daar houden? Ja, ja oké. Okay, ja. Geweldig, geweldig. Nou, Redol, we gaan met jou eens even uh, het Formule 1 weekend uh, doen. En met name uh, nog even uh, terug natuurlijk naar uh, Reddol. Boel, want ja, ze hebben, een, ze hebben een, de boekhouding niet helemaal naar behoren gedaan, vond, uh, vonden de bobo's. Uh, wat, wat is jouw mening erover? Ja, stoute jongetjes natuurlijk, als je gewoon je boekhouding niet goed hebt zitten. Uh, dat sowieso. Uh, en ja, dan komt er, we hebben geloof ik ook contact en je valt af en toe weg. Uh, maar uh, ja, je krijgt dan toch een hoop uh, straf die uitgedeeld worden. waarvan ik denk, ja, wat een flauwekul. Maar ja, ja oké, okay, dat is niet anders. Uh, het zijn ook op die budgetten. is 7 miljoen heel veel. En ook die windtunnel tijd. Maar. Uh, Red Bull doet er heel moeilijk over. wat gaat ons de halve, de halve tiende kosten dit? Ik denk dat dat allemaal wel gaat meevallen. Ja. Dus uh, het is eigenlijk, ik, ik zie dat er maar weer van. Uh, je wordt aangehouden door de politie. Je hebt uh, overtreding gemaakt. Uh, je kaartje is kapot dat achter je auto hangt. en je mag daarna weer doorrijden. Uh, want je moet leven en moet je betalen. Ik denk, ja jongens... Uh, ik, ik, sta er een beetje, ik denk niet dat, ook, dat de VIA helemaal wist... wat ze hier nou precies mee moesten. Hoogte, of... Nee, maar ik vind het wel... Ja, even voor, uh, voor de, de leken die uh, luisteren... dus je geeft uh, te veel uh, geld uh, uit... aan, uh, aan ja. de sport... en omdat je te veel uitgeeft aan de sport... Moet je ook nog eens een keertje een boete gaan betalen. Dat, ja. dat is eigenlijk ja, heel raar natuurlijk. Ja oké, okay, maar je moet het natuurlijk op een of andere manier gaan straffen. Nou, kijk, kan je doen door te doen? Nou, dat betekent dat Red Bull of Max Verstappen geen wereldkampioen meer was. Dat is natuurlijk een beetje een vars uh, gaat dat worden. Want Het loopt natuurlijk ook een tijdje dit. Aan de andere kant, uh, Ross heeft het zelf ooit toen ze dit, uh, die budgetcap, zoals ze dat zo mooi noemen, in het leven riepen. Hebben ze ook gezegd, als je een overtraining maakt, je vergeeft te veel geld uit. Dan is de enige uh, remedie daartegen, disqualificatie. En dat doet de VIA nu ook weer niet. Dus ja, ik vind ze ook niet helemaal goed bezig. Oké. Okay. En en, um... Helaas. Uh, kijk, uh, ik vind sowieso... Uh, Houd dit binnen skamers en los, los het op. Ja. En er is natuurlijk veel te veel in de media ingegaan en ergens is er een lek geweest. Uh, dat een team uh, te veel geld uitgeeft. Allah. Maar ja, uh, uh, elke boekhoudkundige elke jongen die kan dat natuurlijk van mezelf wel een beetje in orde maken. Hè? Maar, uh, je, je kan het uitgeven en dat uitgeven en dat. Uh, je maakt een paar bonnetjes ervoor. Ja. We, we, we praten hier ook niet over een boekhouding van 50.000 euro per jaar. We praten over een boekhouding van heel veel centjes zullen we zeggen. Ja, ja, ja. ja. Van miljoenen. Van miljoenen. Hoeveel geld gaat er eigenlijk in om in zo'n team? Uh... Nou, kijk, ik, vol, ik weet het niet eens uit mijn hoofd, Maar volgens mij was de kap iets van 145, 150 miljoen. Zo. Ik denk dat er wel veel meer uitgegeven wordt in de formule natuurlijk. Ja, ja. Maar, Indirect. Uh, Indirect wel en uh, aan de ene kant is, is, is dat die budgetcap is natuurlijk ontstaan om de kleinere teams ook de kans te geven om dichterbij te komen, uh, maar nee. Uh, uh... Uh, pak, pak, uh, pak een van de hele goede boekhouders die gewoon uh, heel veel weten hoe het moet draaien. Dan gaat iedereen natuurlijk verder overheen. Alleen ja, dit is dan wel een beetje op een manier uitgekomen. Ja. En uh, ja. andere teams die hebben de bonnetjes bijvoorbeeld niet goed ingeleverd. Ja, hé, hey, zo kan ik ook nog een paar verzinnen, weet je. Dus, uh, ja, ja, ja. Uh, ja. Maar Misschien... wat, Red Bull, kijk, wat Red Bull zegt, uh, 7 miljoen. Nou, dat wordt even uit de portemonnee getrokken natuurlijk. En ook die uh, dat is 20, 22 uur minder tijd in de windtunnel. Volgend jaar we natuurlijk helemaal niet zo heel veel met reglementen in de Formule 1. Ja. Dus ik denk dat, uh, wat zij lopen te gillen van, we hebben volgens jou helemaal geen kansen meer. Ik denk dat het dat wel meegaf. Ja, Ja, dat is een beetje dramatiek natuurlijk. En... Ja. Ja. Ja. ja, ja, Maar uh, misschien uh, moet je jouw uh, boekhouder dan maar aanbevelen, want jouw ga zaken gaan natuurlijk wel goed. Uh. Nou, daar heb ik nieuws voor. Ze ze met mijn boekhouding bezig gaan, dan zijn ze gelijk allemaal failliet. Dus <lacht> was, was, was... <lacht> <lacht> <lacht> en trouwens, hey, even iets anders. Als ik dat ze budgette, dan zat ik de eerste stond ik hier niet in een kilt op assen. <lacht> dan zat ik ergens in een Maledieve op een eiland. En dan was ik niet met jullie aan het babbelen. Nee, nou, nou, hoor je dat, Benno? Ja, zo, dan, uh, dan tellen we in één keer niet meer mee, hè? Die is heel gemeen, die is heel gemeen. Ja, heel gemeen. Nou, over heel gemeen gesproken. Sorry, sorry met een paar hele mooie vrouwen op een eiland. Ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. Nee, ja, ik, ik zei net, uh, we nemen met uh, Randall Lawson uh, nemen straks uh, contact op. Maar uh, die naam Lawson, die ben ik vrijdag, afgelopen vrijdag, ook weer tegengekomen in de uh, Formule 1 uh. Ja, het is, geen, het is geen kind van me. Het is ook geen familie. Want ik ben van de armen tak van de losse whisky, zeg maar. Dus bij uh, nee, uh, Liam. Ja, ja Liam. Uh, uh, ik weet niet of het supertalent is, maar jongens, je kan rijden naar ze krijgen de kansen. Ze moeten die uh, superlicentiepunten punten halen. Hè? Dus, uh, uh, dus ja, dat is ook zo'n vars allemaal. Die punten dat je kan halen met bepaalde klasses rijden en geen klasses rijden. Dat is natuurlijk allemaal een Eh... Uh, uh, dat zie je nu met die jongens die uit Amerika willen komen. Dan rij je vooruit in de Indycar en dan mag je geen vermoeden heen rijden. Wat een uh, kans ja. missie dat allemaal. Ongelooflijk. Te veel politiek uh, gaat daarin om. En er zitten best wel wat hele grote talenten, die toch die punten die bij elkaar kunnen rijden. En ik denk van ja jongens, maar als dat het groot talent is, dan wil je het gewoon graag erbij hebben. Klaar. Ja, zeker. Nee, hij deed niet onverdienstelijk ja. op de 16e plek is hij uh, geëindigd. Dus uh, nou ja. ja. Voor Want, uh, de uh, eerste keer dat hij meedoet. Oh ja ja, ja, ja, ja. Ja, nou zegt het wel, uh, die vrijdag en ook die vrije training zeg maar altijd helemaal nooit. Nee, daar heb je gelijk in. Ja, weet je, uh, die rijdt met zoveel benzine, die rijdt met zoveel kilogram benzine erin. Die heeft uh, dat soort banden eronder, die heeft die afstelling. Uh, uh, kijk, zitten ze in een kwalificatie en de anderen staan het niet. Er kan iedereen op deze pols staan. Uh, zeker op de vrijdag. Dus uh, dat, uh, dat zegt... ja, oké, okay, je, uh, je moet geen uh, latifie eten. Maar oké, okay, verder dan uh, valt het alweer mee. Ja, dus, uh, het was ook allemaal uh, met ro uh, rode vlaggen en dergelijke. Dus het ja, was uh, heel uh, rommelig. Ja. We hebben nog 2 uur en uh, 30 minuten... en uh, 49 seconden te gaan... en dan uh, begint de derde vrije training daar op uh, Mexico. Zo. Ja, en daar, en daar gaat het echt... Uh, daar gaat de setups natuurlijk gevonden worden... voor de kwalificatie... Dus ik denk, de, hoe het daar, daar erbij staat, die derde training... dat gaat pas een beetje meetellen hoe je weet hoe iedereen erbij staat. Oké, okay, helemaal goed, uh, Rendel. Nou, hoe, hoe, uh, gaat, hoe verlopen de races uh, bij jou op Arsen? Ja, heel goed. We hebben een ontzettend leuk... Uh, niet al te groot stadveld, want we hebben toch uh, een beetje einde van het seizoen... maar uh, hadden we hadden iets, iets over de 30 auto's. Oh, leuk. Uh, uh, dat is goed, dat is gewoon heel goed. Uh, een van de grootste velden, die je zelfs op uh, die finalerace als dus, ze. Uh, ja. En we hebben enorm leuke auto's en iedereen heeft enorm naar zijn zin. En na twee weekenden alleen maar regen hebben we nu gewoon zijn. Dus ja, uh, ja, ja, dat is ook wel eens lekker. Hè? En dat is ook wel eens lekker. Hè? Dus ja. De Regenbandjes blijven allemaal op de trailer staan en ja. uh, iedereen staat lekker op En uh, We gaan dadelijk de tweede wedstrijd uh, van het weekend doen. Okay. We hebben een heel drukke zaterdag erop zitten. We hebben helaas een hoop uitvallers met technische malheur. Dat is een beetje jammer, maar... De autootjes zijn ook moe. De, mannen, de mannetjes en de vrouwtjes erin zijn moe, maar de autootjes zijn ook moe. <lacht> Iedereen, is Zo moe. Iedereen is moe. Ja, het, moet, het moet winter worden, dan mogen ze allemaal weer sleutelen, alles weer versmaken. Ja, ja, ja. dus volgend jaar weer een hele mooie kalender van negen wedstrijden doen. Zo dus, is dat. Dat gaat het uh, helemaal goed komen. He? Nou, Rendo, dan wensen we je een heel fijn weekend. Ga niet boven een rooster uh, staan waar allemaal heel, uh, lucht uitkomt. Uh, een <lacht> beetje een rokje. Ik ga je wel vertellen, het zonnetje schijnt, het wint wel een beetje. Maar ze uh, nou, zijn koud, kan je je de hele <laughs> Ongelooflijk. <laughs> hou het warm. Hou je zakje warm. En, uh, <laughs> <Nog een> parken, <laughs> hou je, hou je zakje warm uh, daar. Uh. Hey, we, spreekt, we spreken elkaar volgende week. Fijn weekend. Dank okay, voor je bijdrage. Goeie. Hoi, hoi. Dankjewel. Hoi, dat, hoi. dat was lossen uh, live vanuit Assen, uh, Wat een uh, feest hè, daar. Ongelooflijk. Geweldig. We hebben lekkere muziek nog. En uh, daarna hebben we het beest van de week: geen spaarvarken, maar een ander Dat hoor je naar deze. I was dreaming of a heart being fast. I began to lose control. I began to lose control. deze single Jealous Sky, de Roxy Music. Het is uh, half vijf geweest, we gaan uh, het beest van de week doen, ook. Nou, het is, ik, uh, ja, ik kan wel een, een paar beesten opnoemen, maar ik wilde toch even een, uh, een wetenschappelijk onderzoek over katten met jullie delen. Het gaat namelijk over, het is gepubliceerd door National Geographic... die heeft dat wereldkundig gemaakt, dat je kat herkent je stem. Ja, echt, dat is de titel. Het gaat over Charlotte de Mousson, dat is een Franse wetenschapper... en kattenliefhebber en etoloog. En dat is een wetenschapper van het gedrag van dieren. En heeft haar loopbaan gewijd aan het onderzoek naar de band... tussen kat en mens en dan vanuit het perspectief van de eerste. De Françoise ontwikkelde een serie experimenten... om te testen hoe katten van verschillende rassen... reageren op geluidsopnames van hun baasje en vreemden... die tegen ze praten. Als ze een vertrouwde stem hoorden... reageerden de katten op een subtiele, maar toch herkenbare manier. Ze zwaaiden met hun staart, draaiden ze met hun oren en hielden ze plotseling stil tijdens het wassen. Ze vertoonden die reacties niet als hun baasje tegen andere mensen aan het praten was... of wanneer ze vreemde, vreemde uh, mensen hoorden praten. Het onderzoek is een van de eerste waarin wordt aangetoond... dat katten de stem van hun baasje herkennen en daarop reageren. Er ontstaat een bijzondere vorm van communicatie tussen kattenbaasjes en hun huisdier vertelt de Mousson. Het feit dat ze verschillende manieren, dat de verschillende manieren waarop ze tegen ze praten kunnen opmerken, toont aan hoe belangrijk we voor ze zijn. Kennelijk gaat het dus niet alleen maar om wat dat we ze eten en onderdak verschaffen. Naast, het, naast de woorden die we gebruiken drukken we ons ook uit door middel van stembuigingen en toonhoogten. Zo gebruiken we bijvoorbeeld bij onze vrienden andere woorden en zinnen dan tegenover onze leidinggevenden. En dan heb je het ook nog over babypraat. Ja, wat onderzoekers kindgerichte spraak noemen zijn vaak woordjes die veel worden herhaald op hogere toon. Uh, worden, die worden op hogere toon worden uitgesproken en eenvoudige gezinsbouw. Hebben dan, dan, hebben dan de spraak die we voor volwassenen gebruiken. En baby's zijn er dol op. En uit onderzoek blijkt dat er, de katten daar dus ook eigenlijk wel gek op zijn. Net zoals honden. Um, nou, ja, Rob, ja dat ja, is eigenlijk... Ja, ja, een ingewikkeld verhaal eigenlijk Ja, wel, ja een beetje uh, ingewikkeld. Maar jongen, joh, het, het komt joh, joh. er dus op neer dat uh, katten dus de stem van hun baasjes herkennen... en als zodanig reageren. Nou, we gaan even naar de cats luisteren dan. Dat is mooi, Benno. Jij had het net over uh, katten. Uh, zeg maar. heel, uh, heel duidelijk verhaal allemaal. Wat er met die katten aan de hand is. En uh, ja, dan tik je alleen maar even in het uh, programma wat wij hier hebben als uh, DJ's. Oh, ja. Tik je katten in en dan uh, krijg je alles. Hè? Dus, uh, nou, dit was Cat Stevens bijvoorbeeld met Lia, ja. uh, een uh, bekende plaat uh, van ze. Maar de uh, Year of the Cat kwam er ook uit. Uh, oh, ja, zeg zo, maar ja, ja. Maar we hebben er nog eentje. En dan gaan we eens even kijken naar uh, de dagen. En ik ben wel benieuwd wat dat vandaag weer uh, voor een dag is. Nog, nog even over die katten. Ja? Mocht je nou aan de denken van... Nou ja, dat lijkt me toch wel leuk om um, gezellig te communiceren met een kat. Nou, dan kan dat natuurlijk. Dan moet je even naar uh, de website uh, Ik zoek, ikzoekbars.dierenbescherming.nl En dan uh, kom je bij uh, de, de, de website van de dierenbescherming. En dan ga je naar uh, Zoek een Dier uh, bij Katten... en dan zoek je uh, even de plaats in Zandvoort... en dan uiteindelijk kom je bij de dieren... te huis Kermeland aan Keesomstraat 5... en die uh, hebben de nodige katten en poezen. Kijk, de... zeker weten, ja. Benno. Dus, uh, nou ja, ik kwam ook uit uh, dus tegen de Curiosity Kilte Cat... Zo heet uh, de band en uh, die hebben een plaat in de jaren tachtig gemaakt... Uh, die we zeker nog even voor je wilden draaien op deze warme zaterdagmiddag. Wat is het warm, hè? Heerlijk. Down to Earth, dat zijn we zeker. Shooting stars in midnight postures. And hanging out on clouds beneath the moon. The dream rise on magic copies. It's a fairy tale to me you're in tune. You're set the -by, The final frame of the moving scene to generate your every aim. Oh, a legend Uh, inderdaad een uh, single, ja, ook weer een uh, de naam, uh, of de cats. Uh, zeg maar, uh, in uh, de band uh, naam dit keer, de uh, Cat uit de jaren 80. Uh, Benno met ja. uh, Down to Earth nou, wij zijn Down to Earth, uh, we gaan het hebben over de, de brandweer Kennemeland want uh, daar is ook weer nieuws over ja, uh, de brandweer uh, allemaal onder de vlag van de veiligheidsregio Kennemeland, waar wij allemaal onder vallen uh, het volgende nieuws over de brandweer... dat in Bennebroek... daar wordt een nieuwe brandweerkazerne gebouwd. Uh, de, in november wordt de oude gesloopt. En de brandweer gaat dan even... naar een tijdelijke huisvesting. En dan komt er een nieuwe kazerne voor terug. Uh, voor drie brandweerauto's. Een instructieruimte, kantine enzovoort. En, dat is, uh, en de buurtbus... die krijgt er ook een stallingsruimte. Kijk, Dat vind ik altijd zo leuk... dat het allemaal bij elkaar wordt gezet. Dat is eigenlijk hier in Zandvoort ook zo. Hè? Ja, in uh, Noord. Ja. Ja, uh, dat is denk ik... Een beetje, uh, uh, want het is, uh, gebeurt natuurlijk ook niet elk jaar dat er een brandweerkazerne wordt gebouwd. En volgens mij was uh, de brandweerkazerne in Zandvoort de laatste nieuwe. En daar kwam uh, de reddingsbrigade bij uh, in en dus die uh, die hok ook gezellig samen. Een hele goede zaak. Ja. En euh, nou, de uitvalsbasis voor Brandweer Binnenbroek is natuurlijk Binnenbroek zelf, een stukje heemsteden, Vogelenzang, en daar euh, rukken zij op uit. Dan Brandweer Rijs en hout. Dat is Halen meer. Die gaat euh, de beschikking krijgen of beschikt al over een zogenaamde cold cutter. En een cold cutter dat is zeg maar een hoge druk spuit. En, maar die geeft uh, je heeft een hoge druk van 300 bar. Dat is ongelooflijk, van kleine waterdruppeltjes. Ja, moet je niet in je, in je band van je auto stoppen? 300 bar. Nee, nee, Dat uh... is namelijk een waterstraal die ontstaat. En die gaat dwars door hout, beton en staal en andere constructiematerialen. Kan ze zich boren? En zo hm. kunnen ze dus door dwars door een muur een gaatje boren om zo. Uh, dus, uh, te kunnen blussen in die ruimte zonder dat ze naar binnen hoeven. En, uh, dat gaat gewoon dwars door, door een muur? Ja, gaat gewoon door Hè? de muur heen. Ja, dat is ongelooflijk. Uh, dat heb je met, uh, uh, met zo'n zo hoge druk. En dat is de tweede coldcutter in de regio. En, en die je gaat operationeel worden. Um, maar als ze dan zo'n zo gat uh, maken, zeg maar, met die hoge ja. druk... En uh, een gat, uh, gat in de muur, maar dan stort niet uh, die hele muur in. of nee, dat, is uh, dat, is, dat is niet de bedoeling. Nee, nee het is een heel klein gaatje. Oh, okay. Het is eigenlijk alleen maar om die ruimte achter die muur dan uh, te kunnen, nat te kunnen maken. In ieder geval te, als daar een brand is, te kunnen blussen. En... Uh, uh, en verder zie je er eigenlijk heel weinig van. We hebben wel zo'n uh, zo coldcutter, maar die doet, uh, dat wordt gedaan door halfweg Zwarenburg. Dat is precies aan de andere kant van, van de regio. Dus misschien willen ze de, de, de coldcutters vaker inzetten en dus ook sneller inzetbaar maken. En, uh, nou, de eer is aan uh, reis en hout, want dat vereist natuurlijk wel weer de nodige trainingen en zelfs ook een, een eigen voertuig... Uh, dus, uh, maar, maar het wordt eigenlijk weinig gebruikt. Dus daar ben ik wel verbaasd over dat er nog een tweede coldcutter komt in de regio. Ja, zeker. Nou, we gaan, uh, van uh, de brandweer gaan we over naar de dag van vandaag en de dagen... Ja, het is um, morgen Wereldsuriasisdag en dan 30 oktober de dag van de stilte, de nacht van de nacht, het begin van de wintertijd en de dag van de checklist. <laughs> de geweldige. De checklist. Ja, de dag van de checklist. Mm. En um, 31 oktober is het Wereldstedendag, Halloween, daar hebben we het over gehad, Wereldspaardag, Hervormingsdag. Ja, daar komen we spaarvarken weer aan. Ja, ja, ja. ja. <laughs> geweldig. Ja, ja leuk hè. Komt allemaal weer terug. 1 november is het allerheilige Wereldveganisme-dag en begin november. En wat is november? Dat is een samentrekking van het Australische Engels, Engelse verkleiningswoord voor snoer, mo. En november. Het is een jaarlijks evenement waarbij in de maand november... snorren worden gekweekt om het bewustzijn van gezondheidsproblemen... van mannen te vergroten, zoals prostaatkanker, zaalbon... en nou ja, dat soort vreselijke dingen. Mannen maken uh, diezelfde dag, 1 november, is maken, mannen maken din dinerdag. Dat is ook nog leuk. 2 november is alle dag. En de laatste, 3 november, is sandwichdag en clichédag. Oké, okay, ja, dat is wel een cliché. Ja, dit is zeker wel een cliché. We eindigen ook met een cliché. Zeker. Nou, ja. dankjewel weer ja. voor het uh, nieuws. En dat uh, doen we elke week, hè? Zo, uh, ja, leuk is dat, Rond kwart voor vijf. Nou, we die dagen even door. Dan weet je weer waar je aan toe bent, toch? Ja, zeker. Ook. Steve ja. is hier. Hi love. Dat ik douche en dan aan niks. Zo ligt het leven, lang niet zo lang als eerst. Ik ben nu even, lang niet zo bang, maar beheerst. Deze nieuwe singer van uh, S10 Tezamen met uh, Vrouwtje En ze zingen het heel vaak inderdaad Nooit meer spijt Geldt dat ook voor uh, Fred Hey Want hij is er weer Goedemiddag Fred Goedemiddag. Zo, hoe is het ermee? Ja. Nooit meer spijt? Nooit meer spijt Nee, inderdaad. nou dat is mooi nee, Dat is nee. mooi zij, ik heb wel uh, spijt, uh, want ik heb het uh, even niet goed begrepen. Want daar begin ik maar even mee, uh, Benho. Ja, uh, ja, ik zit uh, reeds ja, maar, maar aan te kondigen in ja. jouw uh, uitzending dat hij ja, zo ja, meteen uh, maar... live hier in de studio is. Nou ja, uh, hij, is maar, uh, hij is wel onderweg, maar uh, het zal uh, uh, nog even duren. Het zal nog even duren. Dus deze week uh, horen we hem nog niet. Nee, deze ja, week. Ja, wel nog de niet. single, hè, toch? De single die, die gaat wel voorbij komen. Het is uh, natuurlijk de highlight van uh, Entertainer for you. Grijs. Ja, grijs inderdaad. En uh, ja, we zitten eigenlijk te wachten op uh, Nicky Bagen. Over, uh, ja, die komt uh, hebben over zijn nieuwe single. Uh, elke dag een feestje. Nou ja, dat is... Uh, ja, nou ja, ja is, oh, die dus, kun je er best bij hebben. Ja. Ja, ja, toch? ja, zeker. <laughs> en uh, Diego Holsken gaan we bellen. En zijn nieuwe single heet uh, Laat me niet langer dromen. We gaan Jesse Adriaan bellen. En haar single is Dat is Liefde. En Spang gaan we bellen uh, voor een... Uh, was dat Storm 3, geloof ik. En uh, die hebben het over uh, de Limoncello. Nou, nou weer ja. een vol programma zo meteen. Zo, ja. zo niet te geloven. En de, de verzoekplaten zijn ook weer welkom. Ja, eventjes naar zfmartiesten.nl. Aan elkaar. Ja. Dus www.zfmartiesten.nl Ja, Ben dat tik mee. Ja, ja. ja, ja. eventjes Even rechtsboven en even een verzoekje. Yes. En daar kun je alles invullen. Nou, helemaal goed. Zo dadelijk entertainment voor jou. Voor ons uh, zit het erop. Ja, we mogen naar huis. Ja, dan mogen, mogen we naar huis. En dan uh, Albert Jan, die, die <laughs> zegt altijd een tranentrekker eerste klas die eraan gaat komen. Oh, ja. Ik moet hem toch nog even draaien. Oh, Ik weet niet of jij het van plan was, maar de nieuwe Thomas Bergen. En het is over... Nou ja, nee, de show zit erop. Het, het, nou, hij zit niet in mijn planning. Nee, maar, het nee, is nee. over de nieuwe Thomasbergen. Nou, dit is echt een tranentrekker eerste klas. Ik heb gehoord. Ja, en vlog. Oh, oh, oh. Tot volgende nou, week. Ik zal het willen geven, Maar je zegt... Het is nu echt te laat. Maar heb je nog geen leven... Voordat jij de deur uitgaat, maar als ik bid en sneek, en vraag of je mij vergeeft, denk nog een keer. En ik geef toe. ik was niet zo sleer Jij kon niet op me bouwen Toen het slechter met je ging Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer